Hallo broeders en zusters, ik heb u maar goed verstaan, ja zonder die dingen kom ik er niet vandaag, ik heb ze gewoon echt allemaal nodig, gaat goed met jullie allemaal, amen hoor ik, heel mooi, broeders en zusters, ik ben echt blij vandaag, dat ik hier mag staan, en dat ik het woord mag spreken. Dat ik alles mag delen met mijn broers en mijn zusters. God heeft mij een kans gegeven. En uh, die zal ik heel goed benutten. Ik weet dat ik als ik de woorden van de Heer spreek. Echt met, niet met iedereen vriendschap kan sluiten. Het is, het is, uh, het is kiezen. Je moet dus kiezen. Wat zeg je? Als je de woorden van de Heer spreekt tot de gemeente. Er zullen een deel blij mee zijn. En een deel zullen gaan met een boos hart. God laat ons ook kiezen wat we willen: doen we zijn wil of doen we ons eigen wil? En ik weet dat veel christenen die ik gekend heb. We zijn allemaal christenen die kiezen voor Jezus. Maar de Heer Jezus is toch wat milder als God de Vader. En daarom zingen we graag Lieve Jezus. En weet u wat het is, broeders en zusters? Ik, ik neig ook daarin mee te gaan. Maar helaas zie ik toch andere dingen en daar wil ik met u over praten. De Heer Jezus is niet anders als God de Vader. Hij is niet milder als God de Vader. Want de Heer Jezus zegt zelf. Als wij verwijderd worden van het Koninkrijk van, van God. En de oorzaak is mijn linkerarm. Hak hem dan af zegt hij. Want je kan beter met één arm het Koninkrijk van God binnengaan. Als met twee armen de hel in. Dat is die lieve Jezus Christus die dat gezegd had. Hij is niet milder. Zijn liefde. Kom altijd vanuit de gerechtigheid Gods hij kan niet anders hij kan niet anders daarom, daarom kan ik nooit meegaan met iedereen weet u ik was, een, ik was altijd een allemans vriend geweest ik, ik, ik zou graag vriendschap willen sluiten met iedereen maar als je een christen bent kan dat niet meer want je moet zeggen wat God gezegd heeft dus je moet een verschil maken wat ik zeg en wat God gezegd heeft of heb ik vind het een beetje moeilijk maar als je de woorden van God spreekt maak je beslist niet altijd vrienden weet u maar het woord van God is kracht voor ieder die gelooft en ik geloof daar echt in dat het zo is ik wil niet anders geloven dan wat ik geleerd heb vanuit het woord ik heb hier een paar voorwerpen, ik heb hier een plantje voor de hoveniers onder ons, die hebben we het wel vaker gezien, daar ga ik straks meer over vertellen. Ik heb hier een kompas, die heb ik een keer gekocht. Als ik mijn schotel van mijn camper openzet, dan moet ik dus de satelliet Astra opzoeken. En als ik die astra heb gevonden, volgens mijn kompas. Ik moet er precies, precies, ja, niet ernaast zitten. Dan krijg ik beeld. En als dat niet precies op die sender astra gericht staat. Dan heb je geen verbinding. Dan krijg ik ook geen beeld. Ik heb hier nog een kompas van een schip. Dat is een heel mooi ding. Daar weet ik niet veel van. Maar ik vind het wel een leuk ding. Wie heeft hier ooit gevaren? Je hebt gevaren. Mooi zo Bert. Nog een. Nog een oh. Kijk eens aan. Kijk eens aan. We hebben hier een paar experts onder ons. Dat is mooi. Kijk. met zo'n kompas heb je niks aan. Of je moet toch. Je moet toch wel wat weten van een kompas. Ik heb ooit eens een keer gevaren. Van IJsselmonden naar Scheveningen. De zee op. En de eigenaar van het schip. De schip. Die was instructeur. En die haalt vaartbewijzen neemt die op. hij geeft diploma's uit. En die man heeft mij één ding geleerd. Dat als je de, de haven uitvaart. En die mocht dan aan het roer komen. Dat vond ik wel leuk. En dan komt er zo'n zo zo mambo tanker komt er even aan. Nou je voelt je eigenlijk maar zo klein. En het schip komt steeds dichterbij. En één ding is mij bijgebleven dat hij zegt. Als je zo'n schip ziet, moet je zorgen dat je zo snel mogelijk de zijkant van het schip ziet. Dan gaat het goed. Dus je vaart altijd tussen de boeien, totdat je de waterweg uit bent gevaren. En als je scheveningen uitvaart, dan ben je echt afhankelijk van de kompas. Hij tekent dat uit en ik moet dan gewoon doen wat hij precies zegt. Maar weet u wat het is? Op het water heb je altijd stromingen. Dus je moet hem altijd bijsturen, altijd bijsturen. Vooral als het slecht weer is, heb je er gewoon heel veel last van. Nou, ik ben dus nooit een boodsman geworden. Want mij is dat veel te moeilijk. Maar het heeft me altijd gefascineerd, zo'n kompas. Omdat dat toch de enige middel is... om of in de woestijn of op zee, op de open zee... ergens, ergens terecht te komen. Maar je moet toch wel kaart kunnen lezen... Je kan met een kompas niet zomaar in Amerika komen. Dat, dat gaat gewoon niet. Het blijft voor mij dus gewoon een leuk ding. Maar als christen zijnde. Hebben we ook een kompas. Dat is de Bijbel. Dit is een Bijbel die is van mijn opa geweest. Misschien zegt u dat niks. Mij heel veel. Mijn opa heeft het aan mijn moeder gegeven. Op Batavia 18 augustus 1948. Het is altijd een Bijbel van mijn moeder geweest. En toen ze overleden was, op haar 74ste jaar, is het de enige die ik wil hebben. Een statenvertaling. En ik zal je dit vertellen, het leest heel moeilijk. Maar het is een hele fijne Bijbel. Een hele fijne Bijbel. Het, het woord leef. Hoewel ik slecht Nederlands spreek, het woord leef. En wat ik, wat ik namelijk wil zeggen is, ik wil vandaag spreken over het boek Hebreeën. Het is toch een uh, niet zo makkelijk boek, maar deze preek gaat namelijk over het boek Hebreeën. Ik heb namelijk van een zuster van mij geleerd. Ik leer van jullie allemaal wel wat. Maar er zijn sommige mensen die zeggen dingen... En blijf dat gewoon inzitten. Die vergeet je nooit meer. Nooit meer zal je vergeten. En van heel veel mensen heb ik toch dingen geleerd. Van uitlating van mensen. Ik heb een zuster. Die heb ik zeker al toch wel een hele lange tijd niet meer gesproken. Ze heet Nelly. En Nelly doet een uitspraak. Ja, daar zit ze. Toen was ze nog niet getrouwd. <laughs> en ze zei tegen mij. Louis... Zeg het indien nodig met woorden. Ik zeg zeg dat nog een keertje. Zeg het indien nodig met woorden. Ik heb dat voor alle tijden, vanaf dat moment dat ze gezegd had, heb ik het in mijn hoofd gehad. En ik heb dat ook in de praktijk gebracht. En weet u, dat ik meer dingen bereikt heb. Om het niet te zeggen, als wel te zeggen. Door het wel te zeggen, kom je in confrontatie, bereik je niks mee. En door het niet te zeggen, door juist te laten zien en zelf te laten denken, te denken gewoon de mensen tot een ontdekking, wat ze doen moeten. Veel woorden maken ook heel veel kapot. Dus indien nodig, zeg het met woorden. Dat wil ik ook vandaag doen. Daarom heb ik deze voorwerpen bij me. God is goed. Je hoeft niet allemaal zo'n intellect te zijn. Er is nergens voor nodig. God gaat met mensen, met heel eenvoudige mensen zoals vissers, daar gaat hij mee om. Daar gaat hij het beste over weg. Het boek die ik vandaag over wil hebben is namelijk het boek Hebreeën. En broers en zusters, ik zie het boek Hebreeën niet anders, niet anders als onze boeken. Die wij schrijven. De schrijver van het boek Hebreeën is niet bekend. Maar Jan Verdoren, die heeft hem even nagekeken. nog, En hij vermoedt dat het de discipelen zijn die dat geschreven hebben uit Italië. Ik ben daar wel mee eens voor een groot deel. Maar aan de andere kant dacht ik, het kan niet helemaal waar zijn. Misschien is het wel de tweede generatie. Na de discipelen. Maar goed, één ding is zeker. Degene die dat geschreven heeft, het boek Hebreeën is een hele pindere of een cleffere man geweest. Want het is een fantastisch boek. Het moet een man geweest zijn die, die, die God heel goed kent. En zeker Torah heel goed kent. Anders kan je dat boek dus nooit schrijven. Het is dus ook geen brief. Het is Voor mij is dat een boek. Deze dingen geven we ook uit. Vijf jaar geleden hadden we geen één. ...nu hebben we er genoeg eigenlijk om te lezen. Ik weet niet of jullie nog regelmatig deze boeken lezen. En ik weet dat wanneer we zo'n boek uitgeven... ...dat er toch mensen zijn die, die, uh, die het anders zien als dat ik zie. Dat het uh, ja, bij elkaar geraapt uh, dingen uit internet of uh, noem maar wat op. En dat er misschien mogelijk ook nog plagiaat gepleegd wordt. Maar ik zie dat niet op deze manier... Want in een non-profit situatie als waar wij ons bevinden, kunnen we nooit plagiaat plegen. Dat gaat gewoon niet. Het boek Hebreeën schrijft dingen. Als u de Torah niet kent, zal u dat boek wel kunnen lezen, maar u zult het nooit begrijpen. Ik heb duizenden christenen horen praten over het boek Hebreeën en allemaal vertellen ze andere verhalen. Alles vertellen ze. Dan denk je van. Yo, ben ik nou de enige die niet begrijpt. Maar ik zal mijn been stijf blijven houden. Heel veel mensen hebben het gewoon helemaal mis. Waarom niet? Omdat wij christenen zijn geworden. Vanuit het nieuwe testament. En het oude testament. Die eigenlijk wat verbonden is. Kennen we niet. We kunnen de basis niet. Maar de, de, het boek Hebreeën Die geschreven is geschreven is aan de christelijke joden in die tijd, en daar zijn ze voor, weet waar het over gaat. Dus als ze als, als uit Italië een boek schrijven en die geven ze uit aan de Hebreeën die verstrooid zijn in de wereld, dan weet die Hebreeën wat je leest in het boek Hebreeën, waar het over gaat. Want al die ...bekeerde joden tot christen, die waren op het punt op dat moment om terug te gaan naar het jodendom. Vandaag van de dag zie je nog steeds deze situatie komen. Er zijn heel veel christenen die bereid zijn om het jodendom aan te nemen. En wat zegt de Hebreeën? doe dat niet. En dat zegt hij vandaag nog steeds. Ik kan dus niet het hele boek Hebreeën behandelen... Maar ik zal één punt behandelen. En dat is namelijk Hebreeën 3 en Hebreeën 4. Het gaat hier namelijk, het thema is ook namelijk in de rust, rusten. Want hier wordt namelijk gesproken over, het, over, het, over rusten. Weet u wat er zo vreemd van is, broeders en zusters? Er zijn namelijk heel veel mensen die boeken schrijven. En ik ben de enige die de minste boeken heb gelezen eigenlijk in mijn leven en soms is het mijn voordeel ik heb onlangs heb ik een boek gezien en daar stond namelijk op even kijken Borderline en Christen Ik denk, wat, hoe is dat mogelijk toch is dat mogelijk het was een programma van een hele uur op tv voordat het boek gelanceerd werd hoe kan je nou christen zijn en borderline zijn? Ik heb drie weken geleden een zuster gesproken die ik heel goed ken. Die zegt, mijn kop barst bijna uit elkaar. Hoe is dat mogelijk? Een christen, een zuster, die werkt in de akker van de heer. Met een barstende koppijn. En ziet het gewoon helemaal niet meer zitten. Ze hebben het zo druk. Ze zeg, hoe ken dat nou? Als God, als God al de rustdag heeft bepaald, dat je tot rust zal komen van je werken, dan is dit eigenlijk niet mogelijk, maar toch gebeurt het. Hoe zit dat nou precies? Nou, het boek Hebreeën probeert ons daarvoor uit te leggen, hoe dat gaat en hoe dat is en hoe dat zit. Als ik naar, u, naar het boek Hebreeën ga, en ik ga boek Hebreeën 3, uh, uh, ik zal er maar beginnen bij vers 7... Er staat hier, daarom gelijk de heilige geest zegt, Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten dan niet, zoals bij de verbittering ten dagen van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders mij verzochten door mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaar lang, daarom heb ik, heb ik een afkeer gekregen van dit geslag, en ik heb gezegd, altijd walen zij met hun hart. en zij hebben mij ze hebben mijn wegen niet gekend, zodat ik gezworen heb in mijn, in mijn toren. Nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Het is gewoon een vloek van God. Zie toe, broeders, zegt de Hebraïer, dat, zijn, dat, dat bij niemand uwe een boos ongelooflijk hart zijt... door af te vallen van de levende God. Maar vermaan elkander dagelijks, zolang men nog van heden kan spreken... Opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde. Want wij, hebben gekregen, of, want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerheid tot het einde onverwerkt vasthouden. Als er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering. Wie waren het? dan die, hoewel zij de stem gehoord hebben, God verbitterden, waren dat niet allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? En van wie heeft hij een afkeer gehad, veertig jaar lang? Was het niet van hen die gezondig hadden en wie lijken in de woestijn lagen? Aan wie anders zwoer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren, zo zien wij dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Ik ga verder. Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hen... Maar het woord der de prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof te paard ging bij hen die het hoorden. Want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn. Zoals hij gesproken heeft, gelijk ik gesworen heb in mijn toorn, nooit zullen ze mij. Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. En toch waren zijn werken van de grondlegging der wereld afgereed. Kunt u mij nog volgen? Het is heel moeilijk. Als je de oude testament niet kent. Kan, kan je hier alle kanten op met dit verhaal. Ik ga verder. Vers 4. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God rustte op de zevende dag. Van al zijn werken. En hier wederom. Nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Aangezien nog te wachten is. Dat sommigen tot de rust zullen ingaan. En zij die het evangelie eerst ontvangen hadden. Niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid. Stel hij wederom een dag was. Heden. Als hij door David na zo'n lange tijd spreekt, zoals, zoals boven gezegd werd... Heden, indien gij de stem hoort, verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen die in de rust gebracht had, zou hij niet... Momentje, ik ga even terug. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere latere dag gesproken hebben... Er blijft dus een sabbatrus voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de Zijnen. Laten wij er dus ernst mee maken om tot zijn rust in te gaan, opdat niemand ten val komt door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord Gods is leven en krachtig en scherper dan enig twee, enig twee snijden zwaar. En het dringt door zo diep dat van eensheid ziel en geest, gewrichten en merk. En het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen. Want alle dingen liggen open en bloot voor de ogen van hem... Van God, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Het is een hele mondvol, maar ik moet, een, ik moet hem helemaal aflezen. Maar broeders en zusters, dit is een verhaal. Het gaat, het, het gaat namelijk over het volk van Israël die God uitgeleid heeft uit Egypte. Deze mannen, die hebben namelijk hun hart verhard, staat hierop. Maar hoe verhard je je hart? Hoe kunnen, hoe, hoe zullen, hoe kunnen wij onze harten verharden? Kan er iemand op reageren? Hoe, hoe verhard je je hart? Als wij niet luisteren naar wat de Heer zegt, dan verharden we ons hart. En het probleem van alles is, als we ons hart verharden, dan maakt God je hart nog harder. Dus als ik niet luister naar wat God zegt, dan verhart mijn hart. Dan verhard ik mijn hart. En als ik mijn hart verhard, zal God mijn hart nog verharden. Dan luister ik, dan kan ik niet meer horen naar zijn woord. Dat staat hierop. Dat doet God niet omdat hij je omdat helemaal niet moet. Nee, op dat moment dat je hart verhard is, dan krijg je de gelegenheid om te kiezen. Wie volg ik nou? Als u dit anders hebt verstaan, dan moet u maar eens even overwegen om opnieuw te gaan lezen. Als u dit verhaal wil weten, dan moet u zeker nummer 14 en nummer 13 kennen. U moet de hele uittocht van Israël uit Egypte kennen. Want deze Hebraïërs, waar het die, waar die, waar boek voor geschreven is, die kennen de hele situatie. Die mannen die hebben iedere dag de Torah Waar ze in lezen. Op dat moment dat dit boek geschreven is. Van de Hebreeën, Toen was er nog geen Bijbel. Ze hadden alleen Torah en profeten. En Bijbel was er helemaal niet. Wij daarentegen. Wij kunnen nu de Bijbel lezen. Daarom komen we soms verder. Als dat zij toen waren. Ik weet één ding zeker. Dat mijn moeder. De hele boek Hebreeën Nooit heeft begrepen. Ze was God altijd trouw geweest. Maar ze hebben het boek Hebreeën nooit, nooit, nooit begrepen. Ze hebben nooit begrepen dat Jezus Christus nadat hij gekruisigd werd tot zijn vader. Kom, en dat hij naar de Heilige der Heiligen is gegaan. Want dat is niet geleerd. De Heer Jezus is in 1844 pas naar de Heilige der Heiligen van de Heilige Plaats. Want zo leert de Adventisten ons. We weten niet beter. Maar wij, weten, wij kunnen het nu beter weten. Omdat er meer zicht is. En ook omdat we willen verstaan. Alles, alles wat, je, wat, wat we hebben moeten we eiken. Dit kompas zal ook geëikt moeten worden. Maar ik heb er twee. De ene is het zuiden daar en de andere is het zuiden daar. Ja? Als u een meetlat, een meetlat gaat pakken van een meter... Dan staat erop, hij is niet voor handelsdoelende. Wat voor de handel is, die moeten geëikt worden. Ieder jaar opnieuw. Ook met een weegschaal. Als we een Bijbel lezen, broeders en zusters. Neem aan wat ik zeg, moet je ook eiken. Want met vertalingen rammelt het alle kanten op. Ik lees ook uit het boek. Maar het rammelt alle kanten. Neem een paar Bijbels... Het mooiste is als je Hebreeuws kent. Maar dan moet je ook de diepgang van die taal kennen. Want wij zijn zo ver, zo ver verdwaald. Wij zijn zo ver verdwaald uit, vanuit de waarheid. Het is eigenlijk gewoon triest, want het was zo makkelijk. Maar wij zijn zo verdwaald. broeders en zusters, wat is nou het verschil tussen, tussen god aanbidden en een afgod aanbidden? Ik zie het verschil niet meer. Als iemand naar de Boeddha toe gaat, en brandt dan brandt daar een wier ook, en dan vraag je, waarvoor doe je dat nou? Nou, voor mijn dochter. Of voor mijn man. Of voor mijn, uh, voor mijn kind. Of voor geluk. Wij christenen doen precies hetzelfde. We doen niet anders. Alleen bidden we tot Yahweh, tot God. En zij bidden tot Boeddha. We bidden voor alle dingen. Ik ga dat niet veroordelen. Maar de Bijbel zegt. Zoek eens mijn koninkrijk. En mijn gerechtigheid En alles zal je gewoon toegeworpen worden. Alles zal ik je geven. Want hij zei ik weet wat je nodig hebt. Het is totaal anders. Als dat we dus, er zeg maar, uh, afhoden aan bidden. Het volk Israël die heeft vroeger altijd afgoden aan, aan, aan dat, hebben die altijd, dat hebben ze altijd gedaan. Het is van oudsher altijd al zo geweest. Die offers die we geven. Doen we namelijk. Voor voorspoed. Terwijl het christelijk geloof daar helemaal niet over gaat. Het christelijk geloof ziet er anders uit. We moeten hem dienen. Voor wie hij is. Schepper van hemel en aarde. En als we dat doen. Dan zal het met ons goed komen. Dat heeft hij beloofd. Maar nu even terug over die rust. Jezus Christus die zegt: Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. En hier staat erop: nooit zullen ze mijn rust ingaan, zegt hij. Ik heb gezworen bij mezelf. Nooit zullen ze die rust ingaan. Dus we kunnen dus, zoals ik het hier begrepen heb. Kunnen we vandaag Sabbat vieren. Op de rustdag. Wat dat betekent Sabbat namelijk. Rusten. Op de rustdag. Maar toch niet tot rust komen. Want het volk Israël. Die stond voor het beloofde land. En God zegt. Stuur verspieders naar het land. Er zijn er twaalf naartoe gegaan. Ze hebben veertig dagen. Hebben ze verspied. Ze zijn teruggekomen. Met gigantische grote Druiven en, en nog meer van dat granaatappelen. En dan zeggen ze: Van het is een geweldig land, een land van melk en honing. Maar er zitten ook van die reuzen, wel drie meter. Die kunnen we nooit veroveren. Dat zijn er drie die zeggen: We kunnen wel, we kunnen er wel heen gaan. Maar die tien die zeggen: We kunnen er niet. En ze maken zo'n hijzaar ervan. Ze maken zo'n hijzelf, van. ze hebben zoveel voorbeeld gekregen van God. God heeft laten zien, zoveel wonderen. En nog zeggen ze van, "Joh, we kunnen dat niet doen. Waarom heeft God ons hierheen gebracht? Om hier te sterven, met onze kinderen. Ik zou u dit vertellen, God was zo boos geworden. Hij zegt, ik maak ze allemaal kapot. Ik vermoord ze allemaal. Het volk die hij uitgehaald heeft uit Egypte. Om naar het beloofde land te gaan. Vlak voor de grens. Dat ze binnen moeten gaan. Ze zijn er niet in gegaan. En Mozes is op de grond gevallen. Maar Heere God doe dat niet. God luistert naar hem. Ze hebben van de doodstraf. Hebben ze levenslang gekregen. De volgende dag zeggen ze. We gaan toch maar het land in. Doe dat niet. Maar God is niet meer bij je. Toch zijn ze gegaan. Ze werden echt gewoon totaal losgeslagen. Toen zijn ze weer teruggegaan. Toen is het hele volk, het hele volk Israël, teruggegaan naar de woestijn, 40 jaar lang. Ik vraag me af wat beter is: de doodstraf of 40 jaar? Dus levenslang hebben ze gekregen tot de dood. Er zijn de twee het blootland land ingegaan. En alle kinderen onder de twintig jaar. Die hebben dat land gezien daarbinnen. Maar wat het boek Hebreeën wil zeggen is. Die kinderen, die nakomelingen die daarbinnen zijn gegaan. En die twee, Jozef en Caleb. Die zijn wel het land binnen gegaan. Maar ze zijn niet tot rust gekomen in dat land. En tot vandaag nog steeds niet. En hoe komt dat? Door ongehoorzaamheid. Kijk, als u dus gaat lezen in de boek Hebreeën en u leest geloof. Denk dan ook nog aan gehoorzaamheid. Want geloof en gehoorzaamheid die is aan elkaar gekoppeld. U kan dus niet loszien. Dat is onmogelijk. Je kan niet zeggen ik geloof en ik gehoorzaam niet. Dat is geen geloof. Geloof van de werken is dood. Dat zeg ik niet, dat zegt God. God zegt dat. Nou, dat hebben. De, dat hebben, de, dat hebben, de, dat hebben de, het volk Israël dus niet meegemaakt. Ze zijn de rust dus niet ingegaan. En toen kwam er een tijd. Dat God sprak bij monden van David. In de Psalmen. Heden, als je mijn stem hoort, verhard dan je harten niet. Zoals in de tijd van de verbittering bij Mara. Weet u, als je je hart verhardt tegen de heer en de heer zegt van uh, Louis linksaf. En je kijkt, oeh reuze, nou even niet vandaag. We zien morgen proberen. En soms durf je de waarheid niet te zeggen. Dan ga je er omheen. Op dat moment, als je eromheen gaat, heeft God op de heilige geest jou reeds verlaten. Want hij zegt gewoon, jij hebt mij niet verheerlijk op dat moment. Mozes die sloeg twee keer tegen de rots. Hij moet niet slaan, hij moet spreken tot de rots. Hij heeft op dat moment heeft hij de Heer niet verheerlijk en het heeft hem het beloofde land gekost. Is God hard? Nee, God is niet hard. God is rechtvaardig. Het is voor ons eigenlijk heel makkelijk om te luisteren naar hem. Want het zal je goed gaan, zegt hij. Dus je hoeft dus bijna niet meer te bidden. Maar je kan hem beter aanbidden. En hoe doe je dat? Door gehoorzamen. Gewoon gehoorzamen naar zijn woord. En dan zal het je gewoon goed gaan. Een kind die niet wil luisteren is gewoon een probleem wij zijn ook kinderen wij zijn kinderen van God als God ons als God ons iets zegt en wij luisteren niet naar hem dan, dan zijn we tegen het gezag zijn we tegen God in nummer 14 en 15 gaat er namelijk een verhaal van iemand die op zaterdag hout ging sprokkelen om vuur te maken Weet u nog hoe het afloopt met hem? Hij kreeg de doodstraf. Hij werd gestenigd. Vandaag zeggen we dat het niet meer zo... dat is niet meer nodig, die sabbat. Hij werd gestenigd. Het, het maakt niet uit of je nog gestolen hebt... of je de sabbat overtreden hebt. Je wordt gewoon gestenigd. En waarom is dat? Waarom is dat nog nodig? Je moet de zonde moet je altijd bij de kiem smoren. Je kan niet anders... God kan niet anders. God wil wel anders, maar hij kan niet anders. Want zijn liefde gaat alleen maar uit vanuit de gerechtigheid Gods. En niet anders. Als dat kon, dat heeft, dan heeft zijn zoon niet hoeven te sterven. Dan was het makkelijker geweest voor God. Maar dat kon niet anders. Zo moet het gewoon gebeuren. Broeders en zusters, ik heb dit meegenomen. Ik heb dat gisteren gemaakt. Het ging niet makkelijk hoor. Voor jullie misschien wel. Maar voor mij was het niet zo makkelijk. Ik heb er echt een bezem door moeten zagen. We kunnen het nog zien denk ik. Twee stokjes erin en het plantje eraan. Ah, God is goed. Ik ga u een stuk lezen. Een kind dat met opzet zijn ouders ongehoorzaam is... stelt hun gezag op de proef... en daagt hen uit tot een reactie ik ben een kind van God als ik niet doe wat hij zegt dan daag ik hem uit ik daag hem uit tot een reactie en God gaat reageren hij gaat het echt doen want ik ben zijn kind als hij niet reageert ben ik een bastaard ik zeg dat niet het woord zeggen begrijpt u ik ben een kind van God maar soms denken we, het is moeilijk. Moeilijk om, om... Hoe moet ik dan naar mijn kinderen toe? Wij hebben zelf een boek gemaakt. Huwelijk en gezin. Dat vonden we nodig. Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Ik heb hier... Toen ik bijna 40 jaar geleden in Nederland kwam. Toen is dit het eerste blik die ik zag van Nederland. Een hele dunne boom met twee flinke palen ernaast. En dan rij je dik, rij je dik. En ik kwam, ik kwam ergens in Eisemonde in Rotterdam, bij een nieuw wijk, en daar zitten al die bomen ook, zonder die palen ernaast. Ik denk, die Nederland zijn gestoord. Het ziet er toch niet uit? En weet u wat? Ieder maand of ieder week of Komt er altijd iemand langs en als hij een spijker ziet die los zit, dan trekt hij dat weer aan en pek, spijker die weer. Het heeft me altijd gefascineerd. Ik vond, het, ik vond het heel raar, maar naderhand ben ik gaan begrijpen. Dit is het kind. Dit is vader en dit is moeder. Ik wil het met weinig woorden doen. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb. Vader en moeder en het kind in de midden. Wilt u het kind hebben dat die recht gaat groeien? Moet u hem echt strak aanhouden. Kijk maar goed om u heen. Ik heb dat 40 jaar bij me gehouden, weet u dat, broeders en zusters? 40 jaar. Sommige bomen groeien scheef. Weet je hoe dat komt? Omdat er toen eentje los is gegaan. Dan groeit die die kan op. Dan groeit die scheef. En een boom die scheef groeit. Die is niet zo sterk. Bij, het, bij de eerste onweer die er is. Dan valt die om. Omdat die schuin hangt. Er komt veel te veel gewicht op de wortels. Hij moet dus recht groeien. En dan moet vader en moeder hem vastbinden. Hij moet groeien. Zoals vader en moeder het wil. Die echt in de akker van de Heer leeft. Voldoende water krijgt en voeding. Zo moeten we een kind opvoeden. Zo doet God het ook met ons. Als wij zijn kinderen is, dan tuchtigt hij ons. Met deze twee touwtjes eraan. Opdat we recht zullen groeien. Alleen is het zo. Dat bij kinderen die volgroeid zijn, dan moeten die bandjes een keertje eraf en dan moeten die palen, die moeten weg je komt los van je ouders maar als je zo ver bent zorg dat je vriendschap sluit met je kinderen want dat is heel belangrijk je bent misschien nog wel vader en moeder eigenlijk ben je dat nooit geweest je bent vol voor je kinderen totdat ze volwassen zijn maar als ze groot zijn zorg dat je vriendschap sluit met je kinderen Heel erg belangrijk. Waarom? Ik zal u vertellen. De overheid is het verlengstuk van je ouders. Alleen de overheid functioneert niet meer zoals die hoort te functioneren. Want als u loskomt van uw kinderen, en uw kind of uw dochter zegt van ik wil aan de pil, helemaal niks nieuws. Ik vertel gewoon feiten. Hier. En u zegt nee. Je bent nog veel te jong. En dochter Liefs, die je zo lang beet hebt gehouden. Geleerd hebt. Die gaat naar de huisarts toe. Voorheen naar de NVSH. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Dan krijgen ze wel de pil. Daarom zeg ik ook. Daarom zeg ik ook dat we vriendschap moeten sluiten met onze kinderen. Opdat ze open kunnen zijn. Het is nodig. Want aan een vriend vertel je alle dingen, aan je ouders niet. Sommige, sommige vrienden weten alles van je en je ouders zegt wat? Is dat mijn kind? Broers en zusters, zo strak moet, moet je met kinderen omgaan. Het is niet zo moeilijk, je hebt geen boeken nodig. Echt niet waar. We hebben één boek nodig. Dat is dit. Als we onze kinderen leren wat wij moeten leren van onze vader in de hemel. Dan doen we dat heel goed. Je hoeft niet intellectueel te zijn. Echt niet of hoopbegaaf. Er is nergens voor nodig. We moeten gewoon gehoorzaam zijn aan wat God ons heeft geleerd. Zo moeten we naar onze kinderen toe gaan. Want wij hebben gezacht over onze kinderen. God heeft de ouder, ouders gezacht gegeven aan de kinderen. En kinderen, luister naar je ouders, opdat je dagen verlengd mag worden. Zo zegt de Bijbel dat. En als we op zo'n manier onze kinderen opvoeden, broeders en zusters, hebben we een veel betere wereld als dat we nu hebben. Ik zie programma's, echt waar, daar ga je alleen maar boos om worden, maar je kan ook om janken van verdriet. Dat zijn jongens van 16, 17 jaar... die plassen in de portiek. Die gooien bierflessen kapot in de portiek. En dan geven ze boeken uit... hoe je dus met die jongens moet gaan praten. Want ga het niet zomaar aanspreken. Maar je moet het... Hele programma's komen hierover, hè? Ik weet niet of jullie dat zien. Maar ik zie dat allemaal. Hele programma's, dan moet je ze aanspreken als ze alleen zijn. En dan moet je heel voorzichtig gaan... Bij mijn moeder, mijn schoonmoeder, de portiek, hebben ze een man van uw leeftijd doodgestoken. Die er iets van zegt. In ijzeren man. Toen is er zeker een paar maanden een politieagent bij geweest en nu niet meer. Alleen maar omdat die man zegt van, joh, ga even buiten spelen. Die, man, die, die, die jongens die blowen daar, die pissen in de portiek. En die slaan een fles kapot in de portiek. En die mag niet zeggen van, joh, hier spelen ook nog kleine kinderen. Het heeft zijn leven gekost. Maar als we op deze manier onze kinderen opvoeden... ...hoeven we niet meer te zeggen tegen onze kinderen dat ze in de toilet moeten plassen. En niet in de portiek, want daar is die niet voor. Of in een lift. We zijn allemaal los van God. Nederland is los van God. Maar als we dus willen weten hoe we met onze kinderen om moeten gaan... broeders en zusters is dit de weg... Luister naar zijn woord. Leef zoals God wil dat te leven. Nu nog het, over het boek Hebreeën. Als we willen rusten. In de rust. Hoe kan dat zeggen we dan? Het is toch een rustdag. Veel mensen hebben geen rust. Die rusten niet uit van hun werken. Ik ben moe. Ik ga kapot zeggen ze dan. Ik kan het niet meer aan. Ze hebben het allemaal te druk. Terwijl God een dag heeft gepland. Voordat wij er zijn. Voordat wij überhaupt geschapen zijn. Een sabbadag. En God rustte op die dag. Van zijn werken zegt hij. Hij kwam tot rust. Die rust is nodig. Is belangrijk voor ons. Dat we tot rust komen. En toch zijn er heel veel mensen. Die komen op die rustdag niet tot rust. En hij zegt hier. Om de ongehoorzaamheid. Zeg niet tegen mij. Als God ergens met u begonnen bent. Zal hij het ook gelijk afmaken. God heb je uit Egypte gehaald. Hij zal je heus het beloofde land schenken. Heb hij niet gedaan. Heb duizenden Israëlieten uit Egypte gehaald. Hij heeft ze niet het beloofde land ingebracht. En die hij dus binnen heeft gehaald. Heeft hij die, die rust niet gegeven. Vanwege hun ongehoorzaamheid omdat ze dus gewoon niet gedaan hebben van wat hij wil. Oh, Jezus heeft alles gedaan, dat weet ik. Jezus heeft inderdaad alles gedaan. Dat heeft hij gezegd. Zoek eens mijn koninkrijk, zegt hij. En mijn gerechtigheid. En ik zal je alles schenken wat je nodig hebt. Want ik weet wat je nodig hebt, zei hij. Er gaat geen mus van het dak. Of ik weet het. Hij weet alles, onze haren zijn geteld, zegt hij ook. Kijk, soms als ik uh, de getuigenis hoor over waarom. We hebben niet altijd alle antwoorden waarom. Jozef wist ook niet waarom hij in die put moet, waarom die in de gevangenis moet. Maar broeders en zusters, luister naar zijn woord. En het zal je wel gaan. Dat is wat ik wil, wat, dat is wat ik wil geven. Ik zal u een tip geven over de rust van God. Er zijn twee mannen die zaten in de gevangenis. Geketen. De naam is Silas en? Is Paul, nee, Petrus. Petrus en Silas. Die zaten samen in de gevangenis. Niet goed, niet eens. Paulus? Oké, okay, Paulus en Silas. Die zaten samen in de gevangenis. En wat deden ze daar? Ze zongen. Waarom zingen ze? Waarom konden ze überhaupt zingen? Omdat ze de rust van God in zich hadden. Kijk, wij hebben vaak gefocust over datgene dat de deuren openging. En dat ze naar buiten liepen met de engel. Maar broeders en zusters lees het hele verhaal. Ze waren heel... Wat zeggen we nog die bewaker gered? Zoveel rust heb je. Zoveel rust heb je. Dat is dan de rust die God ons geeft. In de rust rusten. Iemand die rust rust geeft, Rust nog niet uit. Ik kan ervan mee praten. Als ik vier weken op vakantie ga. Jaren geleden. Dan is het vier weken stressen. Ik kan de rust niet hebben. Echt waar. Ik ben de grens nog niet over. Of ik heb al oorlog mijn liefhebbende vrouw. Mijn rechterhand. Je bent nauwelijks in Breda of zo, Dan gaat het al fout. De rust gewoon niet. En nu kunnen ze lelijk doen tegen mij. Als iemand zo doet of zo doet. Of uh, maakt niet wat hij doet. Het doet me niks. Echt niet meer. Je moet de rust van God hebben. Dat ontvang je alleen maar door gehoorzaamheid. In de situatie waar je je in bevindt, zou je die rust hebben van God. We hebben die rust nodig, anders komen we aan de grens. Dan worden we borderliners. Of uh, noem nog maar een paar andere van die gevallen, wat niet leuk is. Genezen doen we alleen maar door zijn woord. Zijn woord snijdt namelijk geest en ziel uiteen. Gods geest komt in ons wonen. Met onze geest, die gekoppeld is aan onze ziel, voelen we met ons lichaam bepaalde dingen, wat prettig is en wat onprettig is. Maar als God meer in ons is, dan verandert hij onze denken. En je kan alleen maar anders worden door zijn woord. Die we horen. En niet van tv of radio of van of andere verhalen. Alleen het woord van God kan ons veranderen. Want dat is krachtiger als een tweesnijderswaard. Schrijf het boek Hebreeën. Maar nogmaals, het boek Hebreeën is geschreven voor de Hebreeërs. Voor de mensen die Torah kennen. Als wij Torah niet kennen en wij lezen het boek Hebreeën, kunnen we alle kanten op. Ik heb mooie dingen gelezen, de dingen van, moet ik dat op die manier zien? Op dit moment wel, maar ik, ik, ik heb er geen zicht op. Dus ik ga het zo zien, zoals die Hebreeën dat zien. En later krijg ik dan pas de uitleg hoe het werkelijk is. Want zij weten namen, zij kennen het Torah. Zij kennen het, het verbond. Ik ken dat niet. Ik weet pas van de laatste jaren dat het een verbond is. Ik had het altijd gezien als een testament. Het is helemaal geen testament. Het is een verbond die God sluit met de mens. Doe dit. En het zal u wel gaan, zegt hij. Zo eenvoudig is het. Dus een God aanbidden, of een God, of een Afgod aanbidden, daar zit degelijk groot verschil in. Een Afgod aanbid je alleen maar, voor je welzijn, en God, de Heere, schepper van hemel en aarde, die aanbid je doet, te doen wat hij zegt, en je zal alles ontvangen. Want, hij weet wat je nodig hebt. En dan krijg je echt een ander soort christen. Als dat wij eigenlijk gewoon gewend zijn. Te doen. Ik zeg niet dat u dat zo moet aannemen. Maar denk er alsjeblieft wel over na. Het kan zijn. Dat we met z'n allen toch op de verkeerde weg bevinden. Ik heb hier nog een stukje geschreven. Een van de beste manieren om van God verwijderd te raken, is je concentratie te vestigen op je problemen. En die te overdrijven. Hoe vindt u dat? Als ik alle dagen op mijn problemen vestig, dan kom ik gewoon los van God, weet u dat? Heb ik geen vertrouwen in hem. In wat hij gezegd heeft en beloofd heeft. Want ik concentreer, concentreer me altijd, maar ik focus me altijd op mijn problemen. Nou, ik heb er genoeg problemen, hoe doen zijn zusters? Echt waar. Maar als ik mij daarop ga focussen, kan ik nooit meer blij zijn. En ik kom los van God. Ik kom los. Ik kan nooit meer blij zijn omdat ik los ben gekomen van Hem. En loskomen van God is gewoon niet doen wat hij zegt. Het is niet zo moeilijk. Eigenlijk heb je zo'n dikboek helemaal niet nodig. Maar omdat we zo onhebbelijk zijn. Omdat we zo slecht horen. Omdat we soms beter weten. Als dat God. Die almachtig is. Hij zei ik ben je God. Ik ga nog één tekst lezen. En dan stop ik hiermee. Dat is nummerie 15. Vers 41. Ik ze uit twee vertalingen lezen. Het is zo mooi. Ik ben de Heere, uw God, die, uit het, die u uit het land Egypte hebt uitgeleid om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere, uw God. Hoe vindt u dat? Moet u nog een keertje horen? Uh, nummer 15, vers 41. Vers 41. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte hebt geleid om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere, uw God. In het boek staat, want ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte bevrijdde. Ja. Ik ben de Heere, uw God. Willen we nog beter weten als dat Hij het weet? Dit moet u echt, dit moet, echt, dit, dit moet u echt mediteren. Dan weet u waar u mee bezig bent. Want soms lezen we de woorden en dat zegt het ons helemaal niets. Maar dat moet gewoon als een anker in ons hart zitten. Hij is de Heere, onze God. Hij heeft ons bevrijd uit Sodom. Hier zitten we dan. We moeten het beloofde land nog in. Sommigen zijn er al ingegaan. Dat is de Rus. Hebreeën vertelt hier dat sommigen wel de Rus zijn ingegaan. Zoals Paulus en Silas. Die zijn de Rus ingegaan. Hak me maar in tweeën. Echt waar. Ik zal je geen kwaad doen. Er zijn van die momenten. Als je hier geslagen wordt. Keren je de andere wang toe. zegt: Dan moet je echt in de rust zijn. Anders ga je dat niet vinden. Echt niet waar. Als iemand je hier een tik geeft. krijgt die van deze man een lel. En een flinke. En dat noemen we reflex. Maar als je in de rust bent. Dan krijg je medelijden met die mensen. Die je zoveel kwaad aan. Ik heb heel veel pijn geleden in mijn leven. Maar ik krijg dan een beetje een ander leven. Ik heb die mensen lief die me, die me kwaad hebben aangedaan. Weet u dat? Dat moet pas kunnen als je de rust bent ingegaan. Niets meer zal je delen. Daarom hebben die mensen zich ook overgegeven, die door midden zijn gezaagd. Pak maar Hebreeën. Hebreeën is een prachtig, prachtig, prachtig mooi boek. Voor de mensen die het wel begrijpen waar het over gaat. God is goed. Zijn woord is krachtig. En is het leven. Een leven voor een ieder die gelooft. Laten we ingaan op die weg. Opdat we rust mogen ontvangen van God. Dat we in de rust mogen rusten. Dat we werkelijk op de Sabbatsrust tot rust komen. Daar gaat het aan begonnen. Niet dat we morgen zeggen van... Oh, ik ga het niet meer aan. Maar alleen mensen... Die niet tot die rust zijn gekomen... Die zeggen dat. En over hoe we onze kinderen om moeten gaan... Is dit toch het beeld. Jonge moeders. Jonge moeders. Dat is toch de... manier hoe we dat dus moeten leven. En vaders, en vaders natuurlijk. Je bent er nog een nodig. Amen. De Heer zegene u. De Heer behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u schijnen en zijt u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht en geeft u vrede. Shalom. He